Het gaat vanmorgen, broeder en zuster, over de hoofdzaak van ons onderwerp. Ik heb het plaatje er maar onder gezet. De hoofdzaak van ons onderwerp. Het gaat over Yeshua de Messias, onze hoge priester, in het hemelse heiligdom. Heel Hebreeën gaat er eigenlijk over. Hebreeën is een schitterend boek om te lezen als je gaat beseffen wat er in omschreven staat. We kennen de aardse hoge priester met de taken die hij moest doen. Maar over een hemelse hoge priester nadenken, dat is nooit eerder gebeurd. Totdat Messias er was, stierf, opstaat uit het graf, opvaart naar de hemel, een plaats ontvangt aan de rechterzijde van God en daar vanuit zijn hoge priestelijke taak vervult. We gaan lezen met elkaar. Hebreeën 8, vers 1, daar begint hij. Broeders en zusters, de hoofdzaak van ons onderwerp is... Dat wij zulk een hoge priester hebben die gezeten is ter rechterzijde van de troon der majesteit. Dat is Abba Yahweh in de hemel. Het is de hoofdzaak van het onderwerp. En niet alleen dit onderwerp, maar ik denk dat al vanaf Adam en Eva het hoogste punt naar uitgezien werd naar die hoge priester. Alleen we hebben het nooit beseft hoe dat zou gaan plaatsvinden. Voor iedereen is dat heel bijzonder geweest. Hij zit dus aan de rechterzijde van de troon der majesteit in de hemel. En hij verricht daar de dienst in het heiligdom. En dan zegt hij erbij: in de ware tabernakel. Als er een ware tabernakel is, dan is er ook een. Het niet zo'n ware tabernakel. Er is maar één ware tabernakel, er is er ook maar één God. Er is maar één ware tabernakel en dat is de tabernakel die opgericht is door Yahweh en niet door een mens. Alle andere tabernakels zijn opgericht door mensen. Wel op instructies van God, aan Mozes gegeven en door de priesters uitgevoerd. Dus de instructies komen wel van God, maar de uitvoering van onze aardse tabernakel, het aardse heiligdom is een beeld van de hemelse heiligdom. Het hemelse heiligdom opgericht door Yahweh en niet door een mens. Hoewel een mens, Yeshua de Messias, is opgevaren naar de hemel. En de enige rechtvaardige die op deze wijze toegang kreeg om aan de rechterhand van God plaats te nemen en daarvan uit te regeren. En we zien uit naar zijn komst dat hij uiteindelijk over de hele aarde zijn koninklijke majesteit, zijn koninklijke gezag zal laten gelden. Maar dat komt vandaag verder niet aan de orde. Hebreeën 8 vers 3, daar zegt de Hebreeën schrijver. Iedere hoge priester treedt op om gaven en offers te brengen. Al die hoge priesters door de geschiedenis heen. De een sterft, en de volgende komt weer op. Die sterft weer, de volgende komt weer op. Elke keer hadden ze weer een nieuwe hoge priester nodig. Omdat de oude hoge priesters nou eenmaal sterven. Iedere hoge priester reed op om gaven en offers te brengen. En om die reden... was het noodzakelijk... dat ook deze... over wie hebben we het? Over Messias Yeshua, deze iets had om te offeren. Een hoge priester... moet een offer brengen. Eén keer per jaar... ging die door het heilige... naar het heilige der heiligen. In het heilige der heiligen kwam maar één keer per jaar... de hoge priester om daar... ...een finaal offer te brengen... ...om uiteindelijk alle zonden te verzoenen... ...die in Israël bedreven waren. En dadelijk zullen we zien... ...welke specifieke zonden... ...dat hij kwam verzoenen. Het is dus noodzakelijk... ...dat deze hoge priester... ...iets had om te offeren. Indien... voorwaarde ...hij... ...nu op aarde was... ...dus als Yeshua nu op aarde was... Dan zou hij niet eens priester wezen. Ooit gerealiseerd? Yeshua kon op aarde geen priester zijn. Want hij komt uit de stam van Juda. Onmogelijk dat iemand uit de stam van Juda priester zou zijn. Want het was toebedeeld aan de stam en de afgezanten van Aaron. De zonen van Aaron. Indien hij nu op aarde was, dan zou Yeshua niet eens priester wezen... ...daar er hier reeds priesters zijn die volgens de wet gaven offeren. Daar was de priester en de priesters voor aangewezen. Deze, die priesters, verrichten slechts dienst bij een afbeelding. En een schaduw van het hemelse. Dus ze hadden de tabernakel, de tent voor, achter... De hele voorhoofd eromheen. Alle attributen om die tempel heen. Dat was een afbeelding. En een schaduw van het hemelse. En je kan begrijpen dat het oog altijd is gericht op dat wat zichtbaar is. Ook voor Israël. En de hoge priester kwam daar. Blijkens de godspraak die Mozes ontving. Toen hij de tabernakel zou gereed maken. Wat staat er dan? Zie toe... Zegt Abba Yahweh, immers dat gij alles maakt, Mozes, naar het voorbeeld dat u getoond werd op de berg. De berg, die staat natuurlijk symbool voor de opgang naar de hemel. Want God komt uit de hemel naar de berg. En hij ontmoet Mozes. Mozes heeft beelden en visioenen gehad van God op de berg, naar aanleiding waarvan hij de tabernakel moest laten bouwen een eenvoudige tent. Met zoveel lage doeken erover en huiden. Een inrichting met voor en achter. Dus met heilige en heilige der heiligen. Alles staat in de puntjes beschreven. Als er iets beschreven staat in Torah... is het hoe de tempel eruit moest zien. En waartoe? Nu echter... vers 6... heeft hij, dat is in deze tekst Yeshua... een zoveel verhevener dienst verkregen... Als hij de middelaar is van een beter verbond. Dus Yeshua heeft zoveel verhevene dienst verkregen. Ook een mooi woord, dat verkregen. Het is hem dus gegeven. En zo kon hij het verkrijgen. Hij is dus niet God zelf. Hij moest het van zijn vader wel krijgen. Het werd hem ook gegeven. Hè? Nu echter hij, Yeshua, een zoveel verhevende dienst verkregen... Als hij de middelaar is van een beter verbond. Toch klinkt dat vervelend, vindt u ook niet? Ik dacht dat een verbond een verbond was. Maar het blijkt dat het verbond waar het nu om gaat, is dus een beter verbond. Waarom zou het verbond het nieuwe beter zijn dan het oude? Geef zo eens een opmerking, wat op je, wat op je tong komt. Waarom is nou dat nieuwe beter dan het oude? Of waar zou het in verschillen? Is erg belangrijk, want al het bloed wat vloeide voor de tempel was dierenbloed. En dat was alleen maar iets om de zonde te bedekken. Als je dan geofferd had, dan wist je dat het offerplaats vervangend is voor je. En dan ben je bedekt door het bloed van stieren en bokken. Maar het bloed van Messias neemt de zonde weg. Schitterend hè? Als wij onze zonde beleiden, en we ons laten dopen, opstaan uit het graf. Dan weten we dat onze zonden zijn weggedaan hoeft ons niet meer te verdrukken. We kijken ook niet meer achteruit. We gaan ze ook niet meer herhalen. We zijn vrij. Nu echter heeft Yeshua... een zoveel verhevende dienst verkregen... als hij de middelaar is van een beter verbond... waarvan de rechtskracht... op betere beloften berust. Zo. Het betere van de beloften. Want... indien dat eerste... Onberispelijk waren geweest, dat eerste verbond met die tabernakel, zou er toch geen plaats gezocht zijn voor een tweede. Dus dat eerste verbond raakte niet de echte kern. Het onderwees het volk wel wat ze moesten doen en ze moesten natuurlijk wel precies doen wat er gezegd was, maar in dat nieuwe verbond ging de relatie dieper. Op een andere wijze indien dat eerste nou onberispelijk waren, dus onberispelijk is er niets op aan te merken dus op het oude verbond zou je nog iets kunnen aanmerken want het is niet voorkomen, maar het nieuwe verbond in het bloed van onze Heer Messias Yeshua daar is echt niets op aan te merken want hij berist hen als hij zegt, ziet er komen dagen, wie zegt het spreekt Yahweh dat ik voor het huis Israëls en het huis Juda. een nieuw verbond tot stand zal brengen. Dat staat geschreven in Jeremia 31. Daar is wat afgediscussieerd over deze uitspraak. En nog, of je er met Joden over praat. of met christenen over praat. en zelfs met alle groepen die daar weer in vertegenwoordigd zijn. daar is ontzettend veel over te doen. Over die uitspraak van Jeremia 31, vers 31. Maar hij heeft gezegd voor het huis van Israël. ...en het huis van Juda, dat is dus gans Israël... ...een nieuw verbond tot stand zal brengen. En niemand heeft ooit beseft dat dat het bloed van Yeshua zou zijn... ...van de rechtvaardige. dat vloeide. Nou zegt hij in vers 9... ...niet zoals het verbond dat ik met hun vader maakte... ...ten dagen dat ik hem bij de hand nam... ...om hen uit Egypte te leiden... Want zij, Israël, hebben zich niet gehouden aan mijn verbond. Hoe vindt u dat? God heeft een verbond gemaakt. Eigenlijk een eenzijdig verbond. Hij heeft het verbond vanaf de Sien ingebracht voor het volk. En het volk heeft gezegd, wij zullen het doen. Maar hij is degene die het verbond brengt en het volk heeft gezegd, ja. Lieve mensen, God heeft een verbond... Maar zij hebben zich niet gehouden aan mijn verbond. Hoe vindt u dat? Je hebt een huwelijksverbond... en de echtgenoot of de echtgenote... houdt zich niet aan het verbond. Je kan nergens boos erover worden, denk ik, als dat gebeurt. Hoe haalt hij het in zijn hoofd? Of hoe haalt zij het in haar hoofd? Een verbondsbreuk is verschrikkelijk. Maar dit staat er toch... Zij hebben zich niet gehouden aan mijn verbond, zegt Abba Yahweh. En ik heb mij niet meer om hen bekommerd, spreekt Yahweh. Is dat eerlijk van hem? Zo simpel is het. Het is over en uit. Wat hier staat is over en uit. Het verbond wat God heeft uitgesproken, waar Israël ja op heeft gezegd en het heeft verbroken. Ik heb mij niet meer om hen bekommerd, spreekt Yahweh. Het staat gewoon geschreven natuurlijk, ik hoef het niet te fantaseren. Hij heeft zich er niet meer over bekommerd. We hebben alleen nooit begrepen in die tijd tot God een andere weg had om tot een herstel te komen. Niet alleen voor Israël wat een verbondsbreuk heeft gedaan, maar voor Israël en alle volkeren. Die nog op ene manier tot Israël zouden kunnen komen door Messias. Dat is niet een plannetje wat God bedacht heeft toen Israël fout ging. Maar het plan van Messias is al een plan vanaf de schepping. God is gaan scheppen vooruitziende op het middelpunt van de tijd waartoe alles bestemd zou zijn. Want als een mens geschapen wordt... en hij zou als een robotje geschapen zijn... dan zou hij nooit een fout maken. Maar God die wist dat hij de mens naar zijn beeld geschapen had. Ze konden denken en zien en vrij handelen. God heeft voorzien dat de mens in staat zou zijn om te zondigen. Hij heeft al in de schepping de tijd vooruitgezien... en in het middelpunt daarvan Messias gepland. Alle profeten hebben er ook naar geprofiteerd... Naar die verlossen die komen zou. Al die godsmannen hebben ervan gesproken. Maar hoe? Israël heeft zelfs vele Messias aanvaard. Er waren vele Messias. Nou betekent natuurlijk Messias. Wat is het grondwoord ook weer? Gezalvde. Zelfs de koning is een gezalvde. Dus naar het woord is zelfs de koning een Messia. En velen hebben gedacht. Aan, hij zal de echte Messias zijn. Hij gaat ons echt verlossen van dit en van dat. Nou David was natuurlijk ook een Messia. In zijn tijd zijn alle koninkrijken onderworpen. En zijn zo zoon Salomo ja, is natuurlijk een koning geweest in een periode dat heel Israël verzameld was. Samen één land vormde onder één koning. Maar ook dat is weer fout gegaan. Here God heeft gezegd, ze hebben zich aan mijn verbond niet gehouden. Ik heb mij niet meer om hen bekommerd. Zo spreekt Yahweh. Want, vers 10, dit is het verbond... Waarmee ik mij verbinden zal aan het huis Israëls na die dagen, spreekt Yahweh. Dus het eerste verbond is af. En er is dus een verbond waarmee die zich verbindt na die periode. Ik zal mij wetten geven in hun verstand. Ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een god zijn. En zij zullen mij tot een volk zijn. Wat is daar nou zo bijzonder aan? wat is er nou veranderd tot het nu wel kan en toen niet wat zou daar nou voor verandering in zitten God die zegt ineens over dat nieuwe verbond ik zal mijn wetten in hun verstand leggen heeft hij dat dan niet gedaan met Israël ik zal die in hun hart schrijven heeft hij dat dan niet gedaan in Israël en ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk." zijn waar gaat het over je zou misschien met gehoorzaamheid kunnen zeggen. Er is een andere relatie ontstaan tussen de gelovigen en God. Want zij die waarachtig wederom geboren zijn. Die zijn ook vernield door die geest van God. Die hebben dus ook een enorm verlangen hem te kennen en in zijn wegen te wandelen. Want voor u en mij is het toch helemaal niet meer zo moeilijk om in die liefde van God te wandelen. En in de weg van zijn geboden te gaan. Terwijl je hele familie en vriendenkring je misschien wel hebt uitgescholden toen je zo begon. Ik denk dat we kunnen zeggen dat God zijn wetten in ons verstand heeft gelegd. En op onze harten heeft geschreven. Hoe kunt u nou zelf helpen door die Gods wetten op je hart te schrijven? Is het niet om ze te horen en ze te reciteren? Door te zeggen, maar dat heeft God gezegd. Hoe vaker dat je het herhaalt, hoe dieper dat het in je hart gegift gaat worden. Want word nou maar eens verliefd op je meisje of op je jongen. Nou... Nah. De woorden die je spreekt tegen je geliefde, of die jouw geliefde tegen jou spreekt, hoe komen die bij je binnen? De eerste keer tot mijn vrouw zeg ik: hou van jou. Ik denk zo kan dat ook. Wat heerlijk dat wordt, mevrouw. Raar, had ik nooit over nagedacht. Maar het feit dat iemand een woorden tegen je spreekt en ze komen in je hart terecht, verandert uit het eigenlijk je hele leven. Laat staan tot God zijn woorden bij jou in je hart legt. Dan zeg je, mijn God, nooit bij stilgestaan. Bent u dat? Bent u dus langmoedig, liefdevol, trouw, goede tieren, en vergevend? He, we kennen de namen van God. Dat is toch een wonder als je het ontdekt. Vroeger dacht je, oh, ik mag ook helemaal niks. Maar ja, je kende God niet. Maar nadat je hem hebt leren kennen, heb je gezegd... Wat een vreugde om in die weg te wandelen. Bekeer je van je goddeloze wegen. En als je het niet geweten hebt, het zij zo. Maar bekeer je en kom in de wegen van God. Hij zegt, ik zal in jullie harten schrijven. Ik zal je tot een god zijn en zullen, zij zullen mij tot een volk zijn. Dat is een relatie die aangegaan wordt. Niet langer zullen zij en ieder zijn medeburger en en ieder zijn broeder leren, zeggende. Hé hey joh, ken Yahweh, want alle zullen mij kennen. Nou, na nou, die dag kijk ik nog wel uit. Want wij zeggen nog steeds tegen elkaar, hé hey joh, ken je nou Yahweh of ken je hem niet? ik kent de heren wel hoor. Ja, maar dat is een ere, dat is Yahweh, hè? Vele kennen zijn naam helemaal niet. Zelfs in Israël is de naam van Yahweh verloren geraakt. Maar zegt hij zegt, er komt een tijd, niet langer zullen zij in ieder tot zijn medeburger zeggen en tot zijn broeder. hey, ken Yahweh. Hoewel ik het wel heel belangrijk vind dat de mensen ooit tegen mij gezegd hebben. Ken je Yahweh wel? Ken Yahweh, want alle zullen ze mij kennen. Ja, vanaf de kleinste tot aan de grootste onder hen. Dat is een tijd die we tegemoet gaan. Hebreeën 8 vers 12. Want, zegt God, ik zal genadig zijn over hun ongerechtigheden. En hun zonden zal ik niet meer gedenken. je het niet mooi? Ik heb wel eens over nagedacht. Wie laat mij nou altijd maar terugdenken aan mijn zonden vroeger? Als ik voor Gods aangezicht kwam om gewoon mijn gebedje, in zegen, deze spijzen te doen. Dan dacht ik al, oeh. Want mijn moeder had geleerd, zo spreek je met vader. Maar omdat er altijd dingen in je hart waren, we zijn natuurlijk behoorlijk uh, zwart en och mocht het is wezen grootgebracht. Dat we hadden nauwelijks een relatie met God. En je was altijd bang, want je vreesde God. Ik vrees vandaag nog God, maar niet meer door angst. Niet meer door fobis, maar door respect. Hè? Er, is een, er, is een, er, er gebeurt iets in je leven waardoor je, je koers gaat veranderen en waar je uitbundig vreugdevol kan raken. Want vader zegt, ik zal genadig zijn over hun ongerechtigheden en hun zonden zal ik niet meer gedenken. Eigenlijk mogen we zeggen, vader dank u wel tot u mijn zonden niet meer gedenkt. Als er iemand is die ze gedenkt, dan ben ik het. Als hij spreekt, vader Jaweh. Van een nieuw verbond heeft hij daarmee het eerste voor verouderd verklaard. Zodra hij spreekt over een nieuw verbond, heeft hij dat oude als verouderd verklaard. Dat wil niet zeggen dat in dat verouderde verbond dingen staan die ook allemaal maar weg zijn. Want vele Christenen zeggen, achter die wet, dat is allemaal weg. Gaat natuurlijk niet, hè? Maar een hoop zaken die in het oude verbond weggedaan zijn, waar gaat het dan over? Het gaat het over de regels van stelen, bedriegen, valspreken, over doodslag? Nee toch? Waarover zou het nou gaan? Over dat oude. Hij spreekt van het nieuwe verbond, daarmee heeft hij het eerste verouderd verklaard. Wat is dat nou zo verouderd aan het oude verbond? Je hebt maar één woordje nodig: het heeft met bloed te maken. Het gaat over dieroffers, alle dieroffers en het vloeien van dat bloed is uiteindelijk in Christus bloed overgegaan. Dieren moesten dag in, dag uit geofferd worden. En het bloed van Yeshua is eens en voor altijd. En op grond van dat offer van het bloed... functioneert zijn hoge priesterschap in de hemel. Hij zegt, wat verouderd en verjaard is... is niet ver van de verdwijning. Dus hoe dichter we bij de komst van onze Heer komen... ...is het uiteindelijk bij de verdwijning. Dat oude is goed om uit te leren... ...maar bloedoffers brengen wij niet meer. Het gaat ook niet, want er zijn geen tempels meer. Want je moet het dan ook officieel doen. Dus alles wat wij met bloed doen... ...is refereren aan de grondtekst. Vader, ik beleid u mijn zonde... ...en ik bid u om vergeving... ...en waarop wordt vergeving geschonken... ...op het bloed wat vloeide... ...van een onschuldig lam. Wat verouderd en verjaard is niet ver van de verdwijning. Dat is de weg waarop we gaan. Ook Joshua is nu nog hoge priester in de hemel. Er komt een dag dat hij terugkomt om als koning te heersen. Het is een zaak waar we naar onderweg zijn. We moeten dat beeld maar voortdurend onthouden. Daar staat hij op elk plaatje van vanmorgen. Wat verouderd en verjaard is niet ver van de verdwijning. Goed. Nu had ook dat eerste verbond van Mozes op de berg bepalingen voor de eredienst het had ook een heiligdom voor deze wereld fysiek, de tent want er was een tent ingericht de voorste waarin de kandelaar, de tafel met de toonbroden stonden en deze werd het heilige genoemd, de tent bestond uit twee afdelingen en achter het tweede voorhangsel was een tent genaamd het heilige der heiligen. En dat is de plaats waar de hoge priester één keer per jaar in de cyclus van elk opvolgend jaar werd dat herhaald. De hele Torah is een voortdurende herhaling van feiten. Alleen maar door de herhaling te kunnen uitzien naar de toekomst waar we heen zouden moeten gaan. Maar al die herhalingen van jaar op jaar kijkt uiteindelijk uit naar dit priesterschap van Yeshua in de hemel. Er was ook een gouden reukofferaltaar. Er was een ark des verbonds in het heilige der heiligen. Het was rondom met goud overtrokken. Waarin zich bevonden een gouden kruik. En in die gouden kruik zit dan het manna. Wat veertig jaar in de woestijn was. De staf van Aaron die gebloeid had. En in die ark waren de tafelen van het verbond. Zoals we ze hier hebben staan. Eenvoudig de basis van het verbond. Het is een samenvatting van de hele Torah... Met alle geboden en inzettingen die vallen samen te voegen in de... de tien woorden die God gegeven heeft. Daarboven waren de gerubs, dat zijn de twee engelen. De gerubs de heerlijkheid, die het verzoendeksel overschaduwen. Helaas, zegt Paulus, hierover kunnen wij nu niet in bijzonderheid treden. Het is echt jammer. Dit was al dus ingericht en de priesters kwamen bij het vervullen van hun diensten voortdurend in de voorste tent. Dus het hele priesterschap had een taak van offeren, van wassen, eh, eh, al die handelingen en ingaan in de voorste tent. Maar in de tweede tent, daar kwam alleen de hoge priester, en daar moeten we naartoe, eenmaal in het jaar, maar hij kwam daar niet zonder bloed. Hij kwam dus daar niet. Zonder bloed, hij dus altijd met bloed. Dat hij offerde voor zichzelf, die hoge priester. En voor de zonde door het volk. En nu komt hij in onwetendheid bedreven. Over nagedacht wel eens? Dus hij komt een offergave brengen. En uiteindelijk zegt hij daarbij voor de zonde van het volk in onwetendheid bedreven. Dan vraag nu wel eens af, hoeveel zonde doen wij nou nog in onwetendheid? Nou we de Gods Tora kennen. We hebben een relatie met God, zouden wij nog in onwetendheid kunnen zondigen? Maar goed, hier staat heel duidelijk: hij kwam niet zonder bloed. Hij offerde voor zichzelf, dus ook de hoge priester was aan zonde onderworpen. Hij moest ook beleiden en zonde eh, beleiden. En voor de zonde, voor het hele volk, wat het in onwetendheid had bedreven. Daarmee gaf de Heilige Geest te kennen dat de weg naar het heiligdom nog niet open lag. Daarmee gaf de heilige geest te kennen... dat de weg naar het heiligdom nog niet open lag. Het staat er gewoon. De weg naar het heiligdom lag nog niet open. Nee. Zolang de eerste tent nog bestond. Want het was maar schaduw. En door de schaduwen... Moesten ze proberen verder te kijken, maar dat kon ook niet. Maar ze konden er alles van leren, omdat de dag zou aanbreken dat het openbaar zou worden. En we wel inzicht zouden krijgen in Messias, wie die was en wat uiteindelijk zijn taak was. Want ik denk dat niet ene Israël niet ooit verwacht had, dat als de Messias uit het huis van David komt, tot hij aan het kruis zou sterven. Dat is een ramp geweest voor alle gelovigen. Hoe is dat mogelijk? Zou die dan toch niet de Messias zijn geweest? Hoe kan de Messias doodgaan? Ja, helaas, ze kenden dus een heleboel schriftplaatsen niet... ...waaruit zou blijken dat die drie dagen en drie nachten... ...in het hart van de aarde zou zijn, opgewekt zou worden. Opgewekt. Hij stond niet zelf op. Opgewekt zou worden. He? Het was een zinnenbeeld voor de tegenwoordige tijd. In zover gaven en offers gebracht werden... ...die niet bij machten waren, hem, dat zijn u en ik... ...die God daarmee dient voor zijn besef te volmaken. Dat is een hele vervelende vertaling, vindt u ook niet? Het was dus een zinnenbeeld voor de tegenwoordige tijd, vandaag. In zoverre gaven en offers gebracht werden, die niet bij machte waren om hem, die God daarmee dient, voor zijn besef te volmaken. Dus in de tijd van de gaven en offers deed men wel die gaven en die offers brengen, maar het maakte ze niet volkomen vrij. Nog een keer, het was een zinnenbeeld voor de tegenwoordige tijd, in zoverre gaven en offers gebracht werden, die niet bij machten waren om hem, die God daarmee dient, voor zijn besef te volmaken. Dus je brengt wel die offers en die gaven, maar je werd toch in je innerlijk niet vrij. Je bleef altijd onderworpen om elke keer die gaven en die offers weer te brengen tot het ene grote offer gebracht zou worden... dan hoeven je daarna geen offers meer te brengen... want we kunnen eraan refereren dat het offer gebracht is. Daar zijn met hun spijzen en dranken... en de onderscheiden wasingen... slechts bepalingen voor het vlees zijn opgelegd... tot de tijd van herstel. Dus heel die cyclus in het oude verbond... ...was opgelegd tot de periode van herstel. Maar een herhaling, een herhaling. Als je realiseert hoeveel bloed er vloeide in de tempel... ...er waren hele grote aangemaakt... ...zodat het bloed weg kon vloeien... ...van de honderden dieren die geslacht werden. Als je leest hoeveel dieren David heeft gegeven... ...op de dag van het grote offer wat hij bracht... ...honderden koeien en schapen... ...denk je mensen, lieve, dat moet allemaal gesneden worden... ...het moet leegbloeden... Hè? 120.000 120 stuks vee. Kun je je niet voorstellen totdat het geslacht werd. Maar goed. Het gaat om Messia, Christus. Maar Christus. Opgetreden als hoge priester. Der goederen die gekomen zijn. Dat andere. Dat moest nog komen. Maar hij is dus de hoge priester. Voor de goederen die gekomen zijn. Hij is door grotere. En meer volmaakte tabernakel niet met handen gemaakt... dat is niet van deze schepping. Begrijp u? De tabernakel in de hemel is niet met mensenhanden gemaakt... maar die heeft altijd al bestaan. Dat is de plaats voor Gods aangezicht. Christus opgetreden als hoge priester... der goederen die gekomen zijn... is door grotere... en meer volmaakte tabernakel... die niet met handen gemaakt is... dat is, die niet van deze schepping is... en dat niet met bloed van bokken en kalveren... Maar met zijn eigen bloed eens voor altijd binnengegaan in het heiligdom. Hè, van het plaatje. Waardoor hij, dat is Yeshua, een eeuwige verlossing verwierf. Hij verwierf hem. Hij moest dingen doen waardoor hij het kon verwerven. En als hij iets verwerft is er een ander die het hem geeft. Dat is zijn vader. binnengegaan in het heiligdom, waardoor Yeshua een eeuwige verlossing verwierf. Want als reeds het bloed van bokken en stieren en de besprenging van as der vaars... U weet wat het is? Een, een, va een vaars werd verbrand en de as daarvan werd dan gestrooid. Want als reeds het bloed van bokken en stieren en de besprenging met het as van de jonge koe... Hen die verontreinigd zijn heiligt. Zodat zij naar het vlees gereinigd worden. Zie je dat? Het is nog steeds een handeling in het vlees. Het as van de vaars. Dat moest uitgestrooid worden. En dat waren allemaal rituelen. Zodat ze naar het vlees gereinigd konden worden. Naar het vlees. Hoeveel te meer zal het bloed van de Messias. Die door de eeuwige geest zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft. Ons bewustzijn reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Wat wordt er nou gereinigd bij ons? Een lichaam? Nee, ons bewustzijn wordt gereinigd. Door ons te beseffen wat het bloed van Yeshua het betaalmiddel voor was. Wat ons een weg kan geven dat we in vrijmoedigheid voor het aangezicht van God kunnen verschijnen. En hoewel we ons misschien in ons diepste bang voelen en schuldig aan zonde, kunnen we toch door het bloed van Messias zeggen, vader, ik wil met u spreken. De relatie wordt anders. Daarom is hij, Yeshua, de middelaar van een nieuw verbond. Het oude verbond, bloed van stieren en bokken, en het nieuwe verbond, het bloed van Yeshua. Het ene wat de zonde bedekte, het bloed van stieren en bokken... ...en het bloed van Yeshua wat de zonde wegneemt. Wij mogen dus weten dat onze zonden zijn weggedaan. Daarom is hij de middelaar van een nieuw verbond. Opdat nu hij, Yeshua, de dood had ondergaan... ...om te bevrijden van de overtredingen onder het eerste verbond. Hij stierf dus in de volheid van de tijd... Om de overtredingen die onder dat eerste verbond hebben plaatsgevonden. De geroepenen de belofte der eeuwige erfenis ontvangen zouden. Dus dat heeft nog steeds te maken met wat daarvoor geschiedde. Hij had de dood ondergaan om te bevrijden van de overtredingen onder het eerste verbond. Want waar een testament is, dat eerste verbond. Moet noodzakelijk van de dood van de erflater melding gemaakt worden. Als u een erfenis krijgt van ome Piet. Als hij doodgaat, Dan zal hij eerst dood moeten gaan. Je kan niet van tevoren zeggen. geen mij was mijn erfenis. Zo ligt het ook hier. Een testament toch wordt alleen van kracht. Indien er iemand gestorven is. Daar het nog geen gevolg heeft. Zolang de erflater leeft. Het testament is wel duidelijk denk ik. Er moet de dood komen, wil een testament, zijn kracht krijgen. Daarom is ook het eerste verbond niet zonder bloed ingewijd. Het eerste verbond met het bloed van stieren en bokken. Alles werd gereinigd door bloed. Heel de tabernakel, elk onderdeeltje werd door bloed gereinigd. Want nadat Mozes elk gebod volgens de wet aan het volk was meegedeeld... ...nam hij het bloed van kalver en van bokken... Met water en rode wol en hisop en hij besprenkelde het boek, de Torah boek en al het volk. Dus zowel de Torah als het volk werd met bloed besprenkeld. Uiteindelijk om dat verbond te verzegelen. Zeggende dit is het bloed van het verbond dat God u heeft voorgeschreven. En waar ze dan jarenlang, jarenlang ook beestenslachten in de tempel brengen. Jarenlang totdat Messias komt waar ze eigenlijk allemaal naar uitgezien hebben. En waarvan de meesten niet eens het besef hadden wat hij werkelijk kwam doen. Dit is het bloed van het verbond dat God u heeft voorgeschreven. En ook de tabernakel en het gereedschap voor de eredienst besprengde hij evenzo met bloed. Nagenoeg alles wordt volgens de wet met bloed gereinigd. Het is zo sterk, zonder bloedstorting geschiet er namelijk geen vergeving. Je kan voor Gods aangezicht niet zomaar zeggen: Vader, ik blijf het wel, dank wel dat u het vergeven heeft. Nee, vader, vergeef je zomaar de zonde niet. Je zou moeten reflecteren aan het offer van Messias, Op grond van zijn gestorte bloed is de vergeving mogelijk. En dan nog, moeten we het aanvaarden in geloof. Want je voelt het niet, je kan wel tegen God zeggen, vader ik blijf me zonde. ik dank u voor het bloed van Jezus, je kan opstaan en met dezelfde gevoelens verder gaan. Nee, je moet je realiseren waarom het gaat. Pas dan kun je ook zeggen, ik heb het nu beleden, het bloed van Yeshua is daarvoor gestort, ik laat het los, ik keer me om. ik denk er ook niet meer aan terug. Dan kun je weer in een vrij leven verder gaan. De mensen die hopeloos altijd maar achteruit kijken... met wat gebeurd is in hun leven... en de fouten die ze gemaakt hebben... en dan altijd maar zeggen... och, arme ik, och, och, och het mocht dus wezen dat God door zijn genade... Hè, mijn arme ziel zou redden. Dat is bijna een, een daad van ongeloof. Noodzakelijk, staat er in vers 23... moesten dus hiermede de afbeeldingen van de hemelse dingen gereinigd worden. Maar de hemelse dingen zelf met een betere offerande dan deze. Dus de hele symboliek, de schaduwendienst... met het storten van bloed en het reinigen van bloed... waren alleen maar symbolen. Iets echt wat er in de hemel was... waar alles maar een, een, een, een tekening van was... die Mozes op de berg heeft gezien. De tabernakel heeft hij in de hemel gezien. Noodzakelijk moesten dus de afbeeldingen die op aarde waren dat zijn van hemelse dingen, die moesten gereinigd worden... maar de hemelse dingen zelf, de ware tabernakel voor het aangezicht van God... die moesten door een betere offerander dan deze. Want Christus, hij is niet binnengegaan in een heiligdom dat met handen is gemaakt. Nee. Ook niet in een afbeelding van het ware. Nee. Maar in de hemel zelf, om thans ons ten goede voor het aangezicht Gods te verschijnen. Ons ten goede, Degene die door geloof in hem een nieuw leven begonnen. Ook niet om zichzelf dikwijls te offeren. Dus Yeshua die offert zich niet elke keer weer opnieuw. Nee, eens en voor altijd. Dus ook niet om zichzelf dikwijls te offeren. Gelijk de hoge priester dat wel moest doen. Want die ging jaarlijks met ander bloed dan het zijne in het heiligdom. De hoge priester op aarde had het bloed van stieren en bokken. Maar Yeshua met zijn eigen bloed. Want dan had hij, die hoge priester, dikwijls moeten lijden. Sinds de grondlegging der wereld. Maar thans is hij, Yeshua, eenmaal bij de voleinding der eeuwen verschenen om door zijn offer de zonde weg te doen. Waar zijn de zonden? Van hem zijn ze weg. Om weg te doen. Van hem. Had hij zonde? Bij de voleinding der eeuwen is hij verschenen om door zijn offer de zonde weg te doen. Zonde is een enkelvoudsvorm. Die pakt alle zonde hè, die maar is op aarde om dat weg te doen. Zijn betaling was groot genoeg voor iedereen. Is iedereen zijn zonde weg gedaan? Nee. Maar de betaling, de prijs was groot genoeg voor de zonde van de hele wereld. Hij is verschenen door zijn offer de zonde weg te doen. Zoals het nou de mensen beschikt is eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Zo zal ook Christus, nadat hij zich eenmaal geofferd heeft, om vele zonden op zich te nemen, ten tweede malen zonder zonden aanschouwd worden door hen die hem tot hun heil verwachten. Dat is iets wat nog gebeuren moet. We zullen hem aanschouwen. Hè? Christus zal nadat hij zich eenmaal geofferd heeft om vele zonden op zich te nemen, ten tweede malen zonder zonden aanschouwd worden door hen die hem tot hun heil verwachten. Dat zijn de mensen die tot redding gekomen zijn door het aanvaarden van het offer van Yeshua en in Torah getrouwheid hun leven willen leiden. Dat is de basis, de hoofdzaak van het onderwerp waar het over gaat. De hele Bijbel is de spits daarvan, het offer van Yeshua de Messias, de hoge priester die zijn eigen bloed heeft gebracht in het hemelse heiligdom. Mogen de Heer ons dat tot vreugde geven, is mijn wens. Het is de hoofdzaak van het onderwerp. Messias Yeshua als de hoge priester. Amen.